Levi van Eck met het NOS-journaal. De vrouw die de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider... Kim Jong-un heeft gedood, komt vervroegd vrij. De Vietnamese van 30 kreeg begin deze maand... een gevangenisstraf van ruim drie jaar. Maar omdat ze al twee jaar in voorarrest heeft gezeten... en zich daarbij goed heeft gedragen, komt ze begin volgende maand al vrij. De vrouw smeerde in 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur... een dodelijk gif in het gezicht van Kim Jong-nam...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 Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat een auto met pech bij knapend Hot op Odderplein. De vertraging is daar vijf minuten. De A10 ring van Amsterdam bij de Koentunnel, drie kilometer vanaf Landsmeer. Daar is de vertraging ook ongeveer vijf minuten. Wat meer vertraging heb je op de A22 Velzen-Beverwijk door een oliespoor bij Beverwijk. Daardoor is de rechte rijstrook al een tijdje dicht. Op de A22 zelf levert dat een kwartier vertraging op. Maar meer vertraging heb je daardoor op de A208 van Haarlem naar Velzen, vanaf Zandpoort. Voor het Zandpoort is de vertraging ruim een half uur. En verder is er nog steeds druk richting de Keukenhof en het Bloemenkorso in Lisse. Op de AN208 merk je dat van Haarlem naar Sassenheim tussen Hillegom en Lisse is de vertraging 40 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dan is het erg gearriveerd in Haarlem op de Grote Markt. Dus iedereen voor harte welkom daar, uiteraard om te kijken naar al die mooie praalwagens. Hier is Clint en de pips.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 Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Ja, ik heb uh, inderdaad uh, dat dier gezien. Leuk diertje om te zien. Ziet er, er hartstikke aardig een uit. Een ja, Ziet er een, een poeslief een, lief uit. Een poeslief, ja. Een soort uh, grote, grote kat is het uh, inderdaad. En uh, ja, mevrouw die uh, voerde hem ook nog. En ik kwam hier heel lief uh, op af en zo. Maar vangen, dat is nog een uh, tweede verhaal. Dus uh, dat zal nog wel even duren. Speciaal gedraaid voor iedereen die uh, van een beetje dansbare muziek houdt. Deze van uh, Room 5 en uh, Oliver Cheatham. En Make Love. Ja, zo dadelijk het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. is nog eventjes wat muziek. Hier is Queen en David Bowie. En Under Pressure. and so singel van David Bowie en Under Pressure. Ja, morgen vindt de Big Walk plaats hier op het strand van Zandvoort. Ik ben heel benieuwd wat het weer dan gaat doen. De weer de en daar vind jij vast wel het antwoord op, Albert-Jan. Nou ja, het is dit weekend vrij koud. Dat zal niemand zijn ontgaan met temperaturen vandaag van 8 en morgen tot 10 uh, graden. Waarbij is, daarbij schijnt geregeld de zon. Maar vandaag is het nog, ook nog een kans op een buienkant.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 To the road while you're traveling with me Dat is juist van uh, Albert Jan. Het echte zonnige lenteweer gaat er aankomen tijdens het uh, Paasweekend. Zo'n graad of 20, hè, had je het over? Klopt. Dat zijn wel betere temperaturen dan ja. vandaag. Want uh, dan we hebben nog niet eens uh, de 10 graden, helaas. We gaan nog uh, één plaatje voor je draaien. En dan gaan we zo dadelijk ook voetballen. Eerst uh, Michael Jackson, een uh, wat minder be bekend nummer van hem. If.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 Je had het net over een klassieker, maar een klassiek plaatje. Oh, we zijn nu ook bij een echte klassieker, hè. S.V. Zand voor het edo. Kijk, ja um, En dan heb je het over een In uh, uh, eind jaren 1900, zou ik maar zeggen. 1928 eeuw. Hebben ze heel vaak tegen elkaar gespeeld. Het waren altijd hele spannende wedstrijden. Zo hebben we ook uh, deze eerste wedstrijd die we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 gek uitmaken en hem een beetje proberen te dollen. De scheidsrechter pakt het verkeerd op. Die geeft hem een rode kaart, een half uur na de wedstrijd. En gisteren kregen we te horen dat hij zes wedstrijden geschorst is. Jeetje. Het is echt niet leuk dit. Nee, zeker niet. Nee. Dus vandaag uh, heeft Jurje en Mans, heb de plek overgenomen voor Milan in het midden. Uh, op dit moment ligt het wel overwicht door ons, en uh, er is nog niets gehoord.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 Heel veel muziek uit de jaren 80 krijg je te horen. Waaronder deze van Aha.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 Met het nieuwe strandseizoen 2019 voor de deur wordt, eh, worden eh, voor het eerste seizoen gebonden strandbunkeloos op het strand geplaatst. De eigenaren van strandpaviljoens Buda Beach, 20A en Ayuma, nummer 24... beide gelegen op het toegestane noordelijke strandgedeelte aan de boulevard Bernard, zijn laaiend enthousiast. Het echtpaar Dave en Marjolein Paardenkoper van Buda Beach ondernam eind 2018 al diverse stappen...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 Dat moet goed zien. er is eerlijk gezegd heel weinig gebeurd nog. Het is een beetje gelijk opgaand. Wat wel een beetje de verwachting was. Dus, uh, ja, oké. Okay, uh, even... als, ja, als we naar de competitie kijken, Jan. Van hoeveel uh, staat Edo en uh, hoeveel staat Sanford op dit moment? Sanford staat zesde. Met drie punten voor op Edo. Dus dat is wel, uh, wel minimaal gelijk spelen. Maar om een klein beetje deze plek vast te houden.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 En die hebben eerst de aan die York. Oké, nou ja, voorlopig zien we niet meer terug. Nee, die voetbal is niet meer. Ik zeg gewoon een jaartje uit de Dankjewel voor dit moment, Jan. In het volgende uur komen we weer bij terug voor het vervolg van de wedstrijd. het al. Entonces lo seguimos en el laptop party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa mí. Dile a tus amigas que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 Make her do a high and Take your baby by the heel Do the next thing that you feel We were up so in face In a dance hall day